Goedenavond, welkom bij de Music Corner. Hier bij Lokale Omroep Grolen, live vanuit het Jan van Basauwhuis. We hebben vanavond een bijzondere gast en daar gaan we zo dadelijk over spreken. Kamp, er wordt nog hard gewerkt om uh, wat dingen nog te installeren. Uh, we hebben ook nog uh, Piet Verheijen, uh, D66 voor uh, Grolen en Omgeving. Een nieuwe man, nou ja, niet nieuw, maar hij komt uh, zo dadelijk wat vertellen over... Wat hij allemaal gaat doen en doet. Nu dus uh, gaan we verder met een stukje muziek. Dieter van der Westen hadden we een tijdje geleden ook nog in de Music Corner. Van de, de Alm Old Oak Tree draaien we het gelijknamige nummer. Dieter van der Westen.